7 uur, het NOS-journaal, Jan van der Putten. Kilometerheffing van de baan. Coalitiefracties bespreken concept regeerakkoord... en Amerikaanse Oostkust zet zich schrap voor Sandy. De kilometerheffing wordt de komende kabinetsperiode nog niet ingevoerd, staat in het concept regeerakkoord van VVD en PVDA. Volgens Haagse Bronnen is er tot 2020 geen heffing in te voeren, want door investeringen in asfalt en de te verwachten lage economische groei blijft de filedruk beperkt. Vanochtend komen de Tweede Kamerfracties van VVD en PVDA bij elkaar om het concept regeerakkoord te bespreken. Dit weekend bleek dat de doorrekeningen van het CPB geen aanleiding opleveren om nog verder te onderhandelen. Als de fracties instemmen met het concept kunnen de onderhandelaars Rutte en Samsom verslag uitbrengen aan de informateurs Kamp en Bos.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 In een appartement in Rotterdam heeft de politie een groot aantal verwaarloosde dieren in beslag genomen. De politie ging naar het huis toe nadat er een melding was gekomen dat er een kind van drie jaar alleen thuis was. Bij aankomst troffen de agenten twintig verwaarloosde honden aan. Er waren ook drie hagedissen en twee schildpadden in de woning. Volgens RTV Rijnmond was de peuter niet alleen thuis de vriendin, de vriend van de moeder was er ook. Jeugdzorg ontfermt zich over het gezin.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 Morgen in het zuiden bewolkt en af en toe regen, in het noorden ook wat zon en het wordt een graad of 10. Woensdag wat meer ruimte voor de zon, daarna weer regenachtig en veel wind. ANEB-verkeersinformatie. De ochtendspits verloopt wat drukker dan gebruikelijk... door het regenachtige weer. De files die opvallen die staan op de A1... Hengelo richting Apeldoorn. Voorknopend Beekbergen, 6 kilometer. Het gaat wel weer rijden, want het had te maken met een aanrijding op de A50... maar de weg is vrij. Op de A4, Vlaardingen richting Hoogvliet... loopt het helemaal vast voorknopend Benelux, 6 kilometer. Dat komt door een ongeluk op de A15 naar Europoort. Tussen knopend Benelux en Rozenburg staat 10 kilometer. De rechterrijstrook is dicht.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 En Lara Rensen. Goedemorgen, het is zeven minuten over zeven. Die scène, die komt steeds dichterbij. Vanochtend kunnen fractieleden van P van A en VVD het concept regierakkoord komen ophalen en inzien. We gaan naar Den Haag, want wat lezen die kamerleden straks? Nou, iets over de hetwiegepolderen en iets over de kilometerheffing. Joost Vullings in Den Haag, goedemorgen. Ja, goedemorgen Marcel. De kraan is opengezet. Ja, de, de, de, ja, een aantal mensen hebben toch weer een uh, vergiet uit de kas gepakt... in de finale van de formatie. En uh, ja, daar hebben we volop van uh, geprofiteerd. Nou, gisteravond uh, konden we al melden dat het Wiegenpolder... toch onder water wordt gezegd, toch ontpolderd wordt. Daar nou, heeft het natuurlijk mee te maken dat het CDA deze keer niet aan tafel zit. En dat was de partij die natuurlijk altijd dwars lag bij het ontpolderen. Nou, PvdA is er een voorstander van. De VVD staat gewoon heel pragmatisch in dat dossier. Dus die polder gaat, uh, gaat onder water. En die kilometerheffing, hoe zit dat? Ja, nou die is, die is van de baan. De VVD is een erkend tegenstander van de kilometerheffing. Wil gewoon meer geld in asfalt en wegen stoppen. Partij van Arbeid is wel voor een kilometerheffing. Maar ja, heb je ze er eigenlijk de afgelopen campagne over gehoord? Nou... Ik niet, misschien in een achterafzaaltje. Dus die daar, zaten daar niet zo heel erg hard in. En wat blijkt, de investeringen in, in asfalt... en wegen van het vorige kabinet en de voorgaande kabinetten... ja, die begint zich nu echt uit te betalen. De files worden minder. En dan zitten we ook nog in een economische crisis. Dat betekent ook dat er minder heen en weer gereden wordt... door bestelbussen en vrachtwagens. Ja, en dan neemt de noodzaak van het invoeren van zo'n kilometerheffing af... en de komende jaren wordt er nog doorgeïnvesteerd in asfalt... En daarnaast is er ook niet de verwachting... dat de economie in één keer heel erg hard gaat groeien. Hm. Kortom, de komende jaren is zo'n heffing niet nodig... en gaat dit kabinet hem dus ook niet invoeren. Nee, maar dit is dus een van die dossiers, begrijp ik... want dit is niet belangrijk genoeg voor de PvdA. Hoe moet ik dat nou ja, zien? Ja, ja, dat denk ik. ik heb ze, kijk, zij denken ook, kilometerheffing is heel erg impopulair. Het is niet heel erg erg nodig op dit moment. Nou, dat is dan wel een ideaal dossier om weg te geven aan de VVD. komt ook een VVD-minister, Melanie Schultz... Die zit nu al op verkeer- en waterstaat. Nou, die, die zadel je dan ook niet op met iets wat ze eigenlijk helemaal niet wil. Die kan gewoon door met, uh, met asfalt uh, aanleggen. En waarschijnlijk, ik, ik vermoed dat de 130 kilometer per uur ook wel blijft. Dus die kan gewoon met een mooi VVD-verhaal op haar post blijven. Nou Joost, er zal meer uitgeruild zijn. Want de grote thema's liggen er natuurlijk. Hè? Zorg, arbeidsmarkt, woningmarkt. Waar ben je nou het meest benieuwd naar? Nou ja, die arbeidsmarkt, dan weten we wel dat de, de, de, de WW-duur beperkt gaat worden... maar ik zie daar te veel verschillende dingen van langskomen. Dus daar wil ik de details wel van weten. Kijk, en van de, van de zorg weten we dat daar echt het meeste geld opgehaald gaat worden. Nou... Wat De kant van, die we zelf allemaal bijdragen aan de ziektekosten, dat weten we. De ziektekostenpremie wordt inkomensafhankelijk en de zorgtoeslag verdwijnt. Maar ja, hoe gaan we die alsmaar stijgende zorgko zorgkosten in de hand houden? Daar moet natuurlijk ontzettend veel geld gehaald worden in de medische behandelingen, in de ziekenhuizen. En hoe ze dat gaan aanpakken, daar weten we echt nog helemaal niks van. En daar ben ik toch wel heel erg benieuwd naar, want dat gaat echt over miljarden. En waarschijnlijk gaat er ook nog echt iets groots gebeuren... rond de woningcorporaties. Het is niet gelukt om daar een, echt een vinger achter te krijgen... zodat ik kan vertellen wat er gaat gebeuren. Maar ja, zoals iemand gisteravond al zei... er komt natuurlijk niet voor niets een aparte programmaminister... Voor, voor wonen en rijksdienst, Stef Blok. Kijk, een hypotheekrenteaftrek is wel ingrijpend... maar dat is in feite maar een wijziging van het belastingstelsel. Daar gaat hij niet eens over. Dat doet de staatssecretaris Belastingen. Dus er moet echt wel wat gebeuren aan de huurkant van de woningmarkt. Wil je een aparte minister voor wonen... Mm. Instellen. Dus uh, daar ben ik heel erg benieuwd naar. Ja. Hey, en het wordt sowieso een, een bijzonder en drukke dag vandaag. Hè. Wij begrepen al dat de Kamerleden van de VVD en P van de A vroeg het concept kunnen komen ophalen. Um, wat gebeurt er verder dan? Nou, ik denk dat, dat de eerste Kamerleden nu al ik zeggen, met gierende banden naar Den Haag zijn gegaan... <laughs> en nu al achter hun bureau zitten. Want ja. bij de VVD konden ze het volgens mij vanaf 7 uur al, uh, al gaan lezen... Uh, dus nou ja, dat, dat gebeurt nu al. En we weten dat de partij van de arbeidsfractie die begint om 9 uur. Van de VVD is niet helemaal duidelijk. Maar beide fracties willen rond 1 uur vanmiddag klaar zijn. Nou ja, ik ga er dan vanuit dat die twee fracties akkoord gaan. En wie weet hebben ze nog ergens een punt en een comma die veranderd moet worden. Nou, zodra die fracties klaar zijn... dan gaan Rutte en Samson en de informateurs... voor de laatste keer in de stadhouderskamer zitten. Dan zetten ze inderdaad die puntjes op de i... En dan volgt de presentatie van, een, uh, van het regeerakkoord. Dus een echte persconferentie. U weet doen ze ook nog een hele leuke romantische wandeling... met z'n twee over het Binnenhof voor de pers. En dan gaat de brief naar de Kamer. Dus met het eindverslag van de informateurs... en het regeerakkoord zit eraan vastgeniet. Dan weten wij alles. En ook de oppositie, laten we die niet vergeten... die staat natuurlijk uh, te trappelen... om een eerste oordeel over het regeerakkoord te vellen. Nou, ben benieuwd. Uh, Joost, hou ons op de hoogte vanochtend. Dank je voor nu. En u hoort het al van Joost, het wiegepolder gaat dan toch onder water. Hebben Rutte en Samson afgesproken in hun concept-regeerakkoord. Over het wel of niet ontpolderen van het gebied wordt al jaren gesteggeld. Vorig kabinet had een definitieve beslissing daarover doorgeschoven naar nieuwe regeringsleiders. En die willen dus nu dat dat gebied onder water gaat. Van het actiecomité red onze polders Magda de Feijter. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe is dat nieuws aangekomen? Ja, dat was uh, toch erg schrikken. Je zit toch wel in spanning. Wat gaat het worden in het regeerakkoord? Komt het erin? Komt het er niet in? En wat dan verder? Maar had u anders verwacht onder het CDA erbij? Ja, uh, de VVD en ook Mark Rutte zelf heeft nadrukkelijk gezegd... dat uh, het hier niet ontpolderd zou worden. Dus daar hadden wij toch wel onze, uh, ja, onze hoop toch zeker op gevestigd. Ja, maar ja, uh, zoals Marcel al aangeeft, het CDA is er niet meer bij. Hè? Met de Zeeuwen die vochten voor... Uh de belangen van de mensen in Zeeland voor de Herdwiegenpolder. Um, was er geen moment, mevrouw De Feijter, dat u dacht... dit zou wel eens slecht af kunnen lopen voor ons? Nou, net wat ik zei, je zat wel in spanning daarover. Maar goed, of, of dat de VVD toch uh, de rotste partij geworden is... ook dankzij uh, veel kiezers die ja. uh, vertrouwden op die uitspraak van Mark Rutte. Heeft u gestemd op de VVD? Ik heb gestemd op de Zeefse VVD-man. En daar heeft u nu spijt van, begrijp ik? Ja, daar heb ik nou spijt van, ja... Maar goed, E-stemmen e maakten natuurlijk niet. Er zijn natuurlijk meer mensen die dat gevolgd hebben. Ja. We konden de Vlamingen natuurlijk ook niet aan het lijntje blijven houden. Maar de houden feiten, het zat er misschien wel een beetje in. Is het ook niet goed dat er nu duidelijkheid is? Nou, de Vlamingen aan de lijn houden. De, de Vlamingen houden ons aan de lijn. Maar zij hebben een verdieping al gekregen... En uh, dit heeft niks met de verdieping te maken, maar met de natuur herstelt tot 100 jaar terug. Maar het een dat is toch is een met het ander gegeven? Het een is toch met het ander verbonden? Het een is met het andere verbonden. Waar Vlaanderen uh, de haven van Antwerpen erg op uit is, dat is op de klei van de Hedwig-polder. Hmm. Want eh, er is het grootste punt bijna van Zeeland. Dus er zit nog heel veel klei op. En dat hebben ze nodig voor de aanleg van hun dokken. Ja, maar mevrouw De Feijter, eerlijk is eerlijk, dit, dit was de afspraak hè, die uh, met Vlaanderen gemaakt is. En uh, Nederland zou wel eens enorme schadeclaims tegemoet kunnen zien als we ja, ons niet aan de afspraken zouden houden. Misschien zal dat voordeliger zijn als wat er nu te wachten staat. Hoe bedoelt u maar dat? Ziet het er naar uit dat er toch behoorlijke juridische procedures processen gaan volgen? Want u laat het hier niet bij zitten, begrijp ik? Wij laten het hier niet bij zitten en ook de eigenaar van de polder niet, zo heb ik begrepen. Dus dat, uh, dat duurt nog jaren vo voordat die polder eens onder water staat. En bovendien, als die onder water staat, dat is ons uh, grootste argument, slipt die binnen de kortste keren weer vol. En wat dan? Ja. He, dan zijn, worden de natuurdoelen worden door dit op polderen de, absoluut niet bereikt. Nou, ik hoor het al, de strijd is nog niet gestreden. Mag de, de feiten van actiecomité red onze polders. Dank. Ja, graag gedaan. En onze verslaggevers staan natuurlijk in de startblokken. De eerste zijn er al op het Binnenhof. U hoort zo, Mark Robin Visser. Na de verkeersinformatie bij de ANWB Wijn Amtswaard. Problemen die zitten nu vooral bij Rotterdam. Want de A4 Vlaardingen hoogvliet loopt helemaal vol. En dat komt door een flink ongeluk op de A15 naar Europoort. Daar staat ook de langste file tussen knooppunt Benelux en Rozenburg. 10 kilometer, de rechterrijnstrook is dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Met Lara Rensen en Marcel Oosten. We gaan weer naar het Binnenhof terug. Verslaggever Mark Robin Visser die... Voelt daar rond en uh, ja, in de hoop natuurlijk ook mensen tegen te komen. Maar Robin, uh, zie je al mensen? Kamerleden nou, bijvoorbeeld? Nee, nee joh, af en toe komt er iemand helemaal in elkaar gedoken... met een paraplu boven zijn hoofd, want het regent. Het is hier nu opgehouden met zachtjes regenen in Den Haag. Uh, maar dat geeft niet, want uh, ik red me prima onder mijn dienstparaplu die vastgehouden wordt door Kars Veling van het Huis van de Democratie. Goedemorgen. Mag ik ook een beetje van de plu, Want u houdt hem zo lekker boven uzelf. Ja, eerlijk deel hè? Ja, eerlijk deel. Hij is groot genoeg. Meneer Veling, u bent van het Huis van de Democratie. Daar hebben we het vanmorgen al even over gehad. Niet iedereen schijnt helemaal precies te begrijpen... hoe dat helemaal in elkaar zit met die democratie. Even een concreet voorbeeld. We staan nu op het Binnenhof bij de deur. En je kunt ook zien, van die schattige dranghekjes staan hier, deze... Van die hele kleine, van die hele kleine die, ja, dat stelt natuurlijk eigenlijk niks voor... in andere landen zijn dat allemaal veel grotere barriken. Heel onschuldig is dit. He? Het is heel schattig ja, hier. Ja, ja. Het is heel Zeker. pittoresk. Zeker, zo kun je het zeggen. Maar waar, waar ik het eigenlijk over wil hebben, is dat deze deur... die dus nu ook steeds in beeld is, waar die collega's van mij allemaal staan... in de pogingen om die ja. radiostilte te doorbreken... dat is een andere deur dan vroeger. Ja, we waren gewend dat de andere kant van Binnenhof was. Ja, uh, wat is er gebeurd ook alweer? Nou, de, de, de rol van de koningin is, uh, is, is anders, of die is er eigenlijk er nu niet. De Tweede Kamer die regelt de zaken zelf. Dus die heeft zelf informateurs aangewezen. En dat betekent dus ook dat de locatie waar het in al plaatsvindt... is nu ook de Tweede Kamer. Want die, die deur aan, de, aan overkant, de overkant... Dat is de Eerste Kamer. En dat daar was het voegde. de plek... Nou, dat hoefde niet per se, maar dat was de plek waar vaak uh, de gesprekken plaatsvonden, onderhandelingen plaatsvonden. En dan zag je de mensen dus over het binnenhof lopen, hè? Die, ja. die beelden die kennen we ook wel. En nu is het dus aan de, aan de Tweede Kamerkant, zo gaat het nu. En met die schattige hekjes, dus hier nu om straks dat publiek allemaal weer. Valt hier nou nog wat te beleven, denk je straks? Nou, ik denk dat, dat vandaag uh, het, het weer is er niet naar. Uh, de, de scholieren die hier komen, die zullen hier ook wel even kijken. Maar uh, de, de echte werk gebeurt natuurlijk nu in de Tweede Kamer. Hè? De fracties gaan uh, met elkaar uh, bepalen wat er uh, gebeurt. En dan, uh, ja, dan, dan blijkt dat uh, de democratie niet is dat je uh, gelijk krijgt... maar dat je uh, samen met anderen moet zorgen dat je een meerderheid vindt. Hè? Juist, dat je een beetje water bij de wijn moet doen af en ja, dat, toe. Dat, dat is, wij organiseren vaak eh, jongeren en gemeenteraden. En dan moeten er plannen worden gemaakt en dan is er geld voor een plan. En dan is de truc altijd, en eh, dat is een beetje verrassend... niet het plan met de meeste stemmen krijgt het geld... maar het plan met de meerderheid. En dat is schrikken, want dat betekent ineens... dan moet je gaan onderhandelen en compromissen sluiten. En dat is democratie. Dat is democratie en dat moeten we dus maar even zeggen... tegen al die kiezers die nou alweer zeggen van... ik zou op een andere partij gaan stemmen, want ik voel me belazerd. Je kan niet alles krijgen wat er tijdens de verkiezingen wordt beloofd. En dat je teleurgesteld bent, snap ik ook wel. En de dagkoersen van de... Ja, natuurlijk is dat zo. Maar je hebt gekozen voor mensen die nu samen het ja. beste van maken. Nou, en, en wacht even af. En uh, ja, wie weet. Hè? En laten we hopen dat het kabinet inderdaad wel stabiel wordt. En dat we niet al heel snel weer naar de stembus moeten. Dat zou dan wel weer goed zijn voor de democratie. Nou, gewoon eens even een kabinet wat vier jaar de rit uitzicht. Ik denk dat, ja, Zonder want democratie, democratie betekent toch uh, op enige afstand van het uh, gevoel... nu echt uh, met de Tweede Kamer samen beleid maken, zorgen, goede dingen gebeuren. En ja, dat is nu echt uh, spannend, hè? Dat, dat gaat nu gebeuren. Leven de democratie. <lacht> Leven de en de en democratie. staat de koningin zich nou te verbijten achter de gordijnen hier verderop? Ik, ik uh, ken haar niet persoonlijk, nee. maar ik weet wel zeker zo. van iets. Oké, okay, gelukkig. Ik, ik denk dat ze dit prima vindt zo. Dat is een pak van Mart. <lacht> Meneer Veling, hartelijk bedankt. Graag gedaan. Marco weer Visser, vanochtend op het Binnenhof. Het is tien minuten voor half acht. Je luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. In het noordoosten van de Verenigde Staten... bereiden de mensen zich voor op de komst van de orkaan Sandy. Verwachting is dat Sandy vanavond of komende nacht... vanuit de Atlantische Oceaan het vasteland zal bereiken. In New York zijn 375.000 mensen uit laaggelegen gebieden... inmiddels geëvacueerd. De metro rijdt niet meer omdat men bang is dat de metrostations bij overstromingen onder water komen te staan. We gaan naar correspondent Wessel de Jong. Wessel, is er al meer duidelijkheid over de komst van Sandy? Hij gaat over een vrij breed gebied uh, binnentrekken, maar die kern van die storm in ieder geval, die komt hier iets ten oosten van mij, komt hij het land binnen bij, uh, bij de staat Delaware. Hij trekt dan tussen Washington en Baltimore door, trekt hij naar het noorden. Nou, als je dan weet dat vanuit mei naar Baltimore is het ongeveer een half uurtje rijden. Dus ik zit hier morgenavond zit ik hier echt op de eerste rang. Nou, daarna dan waaiert hij ietsje uit, althans dan is het wat moeilijker te voorspellen waar hij dan uh, precies exact dan heen gaat. Ik moet er wel bij zeggen, New York ligt dan echt aan de rand van het gebied waar die dan kan uitkomen, deze storm. Nou, zoals je al gezegd hebt, het wordt toch bijzonder serieus genomen. De autoriteiten raden iedereen aan, think big, want het kan echt veel serieuzer en veel erger worden dan Irene in augustus vorig jaar. Dus iedereen zet zich hier behoorlijk schrap. Nou, het kan dus erg worden, Wessel, maar is er iets duidelijk over de kracht waarmee die dan straks op de kust komt? Ja, die, die cijfers allemaal, die, die, die duizenden mij, wat alles. zeker als ik dan moet omrekenen van, van kilometers naar mijls en zo. Maar goed, het wordt, uh, ja, die, die kust die wordt nu al flink uh, bewerkt en daar wordt flink op gebeukt. Maar hier ja, als ik nu uit mijn raam kijk, uh, maar ja, zo, zo, zo gaat dat kennelijk met tropische stormen. Het is hier echt nog bladstil, het heeft een beetje geregend, ik merk er nog niks van. Maar dat gaat dus wellicht allemaal nog komen. Nou is het natuurlijk volop campagnetijd voor de presidentsverkiezingen. Speelt de orkaan een rol in die campagne momenteel? Nou niet in de uitspraken echt, maar de, de, de kandidaten passen natuurlijk wel erg op hun tellen. Hoewel het reisschema Obama heeft het een beetje aangepast. Hij is wat vervroegd naar Florida vertrokken om daar dan campagne te gaan voeren. Florida, dat ligt nu voor de afwisseling eens een keertje buiten het gebied van, van, van, deze, van deze storm. Maar hij moet natuurlijk ontzettend opletten. Als hij natuurlijk nu iets verkeerd doet, dat wordt natuurlijk meteen zeer breed uitgemeten. Als die, als die iets verkeerd doet. Tegelijkertijd biedt ook weer heel veel mogelijkheden voor hem. Hij, dat staat ook in zijn agenda. Hij gaat morgenmiddag in het Witte Huis zitten en dan wacht hij rapporten af van de storm. Dus hij kan zich dan ook wel echt commander-in-chief tonen. Hij kan zich dan ook wel zeer presidentieel ook weer voordoen tijdens zo'n storm. Dat komt weer goed uit natuurlijk. Ja, en hij zal ook moeten optreden, want het openbare leven wordt er toch behoorlijk door beïnvloed. Het heeft, denk ik, nog nooit zo plat gelegen, dat, dat openbare leven. Nou, wat je zei, in de, in de, het hele openbaar voer ligt eruit in New York. Nou, ook in Washington morgen rijdt er ook geen enkele metro. De treinen tussen... Washington en New York. De Amtrak, die doet ook niks. Nou, duizenden vluchten zijn er afgelast uh, uh, in New York. Ook verder geen enkel theater. Broadway gaat helemaal dicht. De beurs gaat helemaal dicht. Alle ministeries hier in Washington. Gaat geen kip, geen ambtenaar gaat er naar zijn werk toe. Alle scholen in Boston, in Baltimore, in Washington, in New York. Dus echt miljoenen schoolkinderen blijven ook thuis. Het, het, het openbare leven is echt, komt echt totaal tot stilstand. Wessel de Jong vanuit uh, Washington. Dit is daar wachten op de orkaan. Nou, ook in Nederland uh, let men op. Um, op Schiphol bijvoorbeeld zijn vluchten naar de Verenigde Staten inmiddels al geannuleerd. Antoinette Spaans van Schiphol, welkom in de uitzending. Goedemorgen. Kunt u vertellen om hoeveel vluchten het gaat? Ja, op dit moment is, uh, gaat het om een tiental vluchten dat geannuleerd is. En met name op New York, Philadelphia, Washington en Boston. En allemaal uit voorzorg? Allemaal uit voorzorg, ja. Luchtvaartmaatschappijen nemen die maatregel. Om welk tijdstip gaat het vooral, mevrouw Spaans? Welke vluchten zijn er geannuleerd? Uh, nou, Dat gaat over de hele dag uh, betreft het vluchten die geannuleerd zijn, dus dat is de hele dag. En is dat dan omdat het gevaarlijk vliegen is, omdat je daar uh, als je eenmaal aangekomen bent nergens naartoe kunt? Uh, beide, maar het is met name uh, een voorzorgsmaatregel vanuit veiligheid. Wat uh, moeten passagiers dan doen? Want je hebben niet voor niks zo'n reis gepland. Ja, Hoe worden deze passagiers geholpen? Ja, wat wij uh, met name passagiers adviseren uh, met die bestemming... Uh, rekening te houden met annuleringen dus. En uh, hen wordt geadviseerd om de actuele vluchtinformatie te blijven raadplegen... via teletext, uh, de website www.schippel.nl of de website van de luchtvaartmaatschappij. Ja, u kunt in feite dus niets voor ze doen? Uh, anders dan goede informatie geven en uh, hen, uh, de luchtvaartmaatschappijen boeken hen om... Uh, is er uh, niets anders mogelijk, nee. Stel dat je er toch moet zijn in dat gebied... is er dan nog een andere mogelijkheid, bijvoorbeeld via Canada? Ja, wat je ziet is dat uh, luchtvaartmaatschappijen... Uh, passagiers uh, de mogelijkheid bieden om om te boeken. En dan kun je ook op een andere bestemming vliegen. Antoinette Spaans van Schiphol, dank u wel. Zes minuten voor half acht is het. We gaan nog even naar het voetbal. Feyenoord-Ajax, de klassieker. Wat was hij weer mooi. De wedstrijd eindigde onbeslist. Het werd 2-2 in de Kuip. En dat klonk zo. Boetius. Onthoud die naam. Jean-Paul Boetius. Babel is op snelheid. Op de helft van Feyenoord. Nog altijd komt van links naar binnen. Geeft een aardige steekbal op Eriksen. Eriksen, Eriksen, Eriksen, Eriksen met het schot En de goal. De goal voor Ajax. Na elf minuten...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 Iets uit het publiek gegooid en dat komt boven op het hoofd van Deryl Janmaat terecht. Dat was ongetwijfeld niet voor Janmaat bedoeld, stel ik mij zo voor. Dat was bedoeld voor uh, Babel voorzet die moet dan komen van de in de Komt. Er wordt verleend, er gaat erin door de jong. Het is 1-2. En er komt zelfs een kaart aan voor Christian Palsen. Is dat daadwerkelijk de dader? Die vrijtrap is al genomen. Oh, mooi Sander. Ja, dan is het uh, twee keer geel en dus rood. Nou, de tweede is, is vast. Hij kan, kan niet geel geven hoor, maar net voor de rust ontvustelt volgens mij sim de Jong de bal met Eriksen 2 tegen 1 en houdt uh, Leerdam hem heel licht vast. Maar het is, dat is een 100% kans, want ze komen 2, 2 tegen 1 te spelen in het centrum. En dan geeft hij helemaal niks. Ja, dan, vind ik, uh, dan moet je daar ook aan denken, dan moet je daar ook geen geld voor geven. Pelle, Pelle, draai! Oh, met de goal! van Pelle!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 Ik weet niet wat deze jongen deed. Ik weet niet of hij al een god is. Maar ik ben heel blij voor hem. Hij een season. seizoen gedaan. Maar ik weet niet wat de I just Ik weet alleen dat ik goed moet spelen voor mezelf en voor iedereen. En dan zien we wat er gaat Maar Feyenoord gaat door met Daryl Janmaat. Aan de rechterkant, Ruben Schaken gevonden. Schaken met een voorzet. Daar komt Pelle. Oh, Vermeer. Fantastische redding van Kenneth Vermeer. En er wordt over meer het een en ander gezegd, maar de reflexen van deze doelman zijn werkelijk fenomenaal. Ik ben ongelooflijk boos. Ik vind, uh, ondanks dat je met tien man had je de mogelijkheid om uh, nog 3-1 te maken als je zorgvuldig met die ruimte omging. En daarnaast vind ik ja, als je haalt zien dat een 16 is. Dan mag, uh, mag je niet draaien en dan moet hij gewoon geblokt worden, zo'n schot. En... Ik zeg niet wie uh, voetballer de beste ploeg was, want dat, dat was bij fases was Ajax dat.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 De kilometerheffing is van de baan. En Amerikaanse beurzen blijven dicht vanwege de orkaan Sandy. Het is half acht. Goedemorgen, ik ben Jan van der Putten. De kilometerheffing komt er in de komende kabinetsperiode niet. Dat staat in het concept regeerakkoord van VVD en PVDA. Er zijn twee redenen, zegt verslaggever Rond Vrezen. De eerste is dat het met de files eigenlijk helemaal zo slecht niet gaat op dit moment. En de tweede reden is dat het economisch de komende jaren maar matig zal zijn. En er dus minder auto's op de weg bijkomen dan... Eerder was verwacht, tot 2020 zeker niet. En is het dus voorlopig eigenlijk niet nodig. De fracties van VVD en PVDA komen vanochtend bij elkaar om het conceptakkoord te bespreken. En als zij instemmen, kunnen de onderhandelaars Rutte en Samsom verslag uitbrengen aan de informateurs Kamp en Bos. Doorkaan Sandy komt steeds dichter bij de Amerikaanse Oostkust. De aandelenbeurzen blijven vandaag dicht... Ambtenaren hoeven niet naar hun werk en miljoenen leerlingen hebben vrij, want de scholen blijven dicht. Langs een groot deel van de kust is de noodtoestand uitgeroepen en daardoor kan de hulpverlening straks sneller op gang komen. Vanaf Schiphol zijn alle vluchten naar New York en Washington geannuleerd. Sandy heeft in het Caribisch gebied wel al aan 65 mensen het leven gekost. Vooral Haiti. Het armste land in de regio werd hard getroffen. Veel tentenkampen, die waren opgericht na de aardbeving van begin 2010, liepen onder water. Hij doet niet meer mee, ex-premier Schotten van Curaçao. Zijn partij heeft zich teruggetrokken uit de formatiebesprekingen. Schotten heeft genoeg van de voortdurende scheldkanonades van Helmin Wiels... van de onafhankelijkheidspartij Pueblo Soberano, de grootste partij op het eiland. Maar ik denk dat uh, we hebben het heel duidelijk hebben gezegd vandaag... aan de bereidwilligheidsverklaring. sprak over een wederzijds respect uh, die we hebben getekend... 25 oktober uh, 2012 om 10 uur s morgens. En ja, het aantal uren daarna uh, wordt het steeds uh, erger... En uh, het gedoe over uh, geschreeuw, over de radio, uh, de hele dag, elke dag... Uh, ja, daar, daar zetten wij een streep achter. En Wiels moet dus nu op zoek naar een andere partij... om een coalitie mee te vormen. En lukt dat niet, dan kan de partij van Schotten het initiatief nemen. Waarnemers van de OVSE hebben tijdens de parlementsverkiezingen in Oekraïne... gisteren de veroordeelde ex-premier Julia Timoshenko bezocht. Zij zit in Garkov, een straf uit voor machtsmisbruik.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 In een appartement in Rotterdam heeft de politie veel verwaarloosde dieren in beslag genomen. De politie ging naar het huis toe, want er zou een kind van drie alleen thuis zijn. In het huis vonden de agenten twintig verwaarloosde honden, drie hagedissen en twee schildpadden. En volgens RTV Rijnmond was de peuter trouwens niet alleen thuis. De vriend van de moeder was er ook. Een jeugdzorg ontfermt zich nu, ontfermt zich nu over het gezin.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 Tien woningen en een aantal winkels werden ontruimd. En nadat het elektriciteitsbedrijf de gasleiding had afgesloten... kon er worden geblust. En rond 1 uur was het vuur onder controle. Bij die brand in Bergen-op-Zoom is niemand gewond geraakt. Dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weeronline. Het afgelopen weekend hebben we even aan de winter mogen ruiken... maar de komende week zijn we gewoon weer terug bij de herfst. De koude noordenwind is vervangen door een vochtige westvariant... die vanaf de oceaan wolken en regen aanvoert.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 Aan de verkeersinformatie De ochtendspits verloopt veel drukker dan normaal op maandag. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de regen. Een paar zaken vallen op. Op de A12, Duitse grens richting Arnhem... tussen Zevenaar en Knopend Velperbroek, 8 kilometer... staat daar een kapotte vrachtwagen stil en die blokkeert de rechte rijstrook. Grote problemen zijn er op de A15 op twee plaatsen. Van Nijmegen naar Gorkum tussen Ochten en Wadernooien 15 kilometer file. Is daar een flink ongeluk gebeurd met een aantal personenwagens. De linkerrijstrook is voorlopig dicht voor de hulpdiensten. Elders op de A15 naar Europoort. Tussen knooppunt Benelux en Rosenburg 12 kilometer. Daar zijn bergingswerkzaamheden na een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. 239 euro. U zult wel denken, waarom begint dit spotje met...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 over half acht. Goedemorgen. U luistert naar het NOS Radio in Journaal, te volgen op internet via nos.nl. De 23e James Bond film is in première gegaan. Precies 50 jaar na de eerste Bond film is er nu Skyfall met Daniel Craig in de rol van geheimagent 007. Honderden genodigden kwamen naar theater Tuschinski in Amsterdam om als eerste in Nederland de film te zien. Amsterdam, een zijstraat van het Rembrandtplein. Zondagavond, 7 uur. Het lijkt hier inderdaad wel een uh, plaats delict. Grote lampen, dranghekken. Veel mensen die staan te kijken. Maar er ligt uh, geen uh, lijk op de grond. Maar een loper, een zwarte loper in dit geval. De kleur van Skyfall. Want daar overheen lopen zometeen allemaal BN'ers. En die komen maar voor één man. Be careful what you Mr. Mister... Bond. James Bond. Marijke Helwegen was er dus en ook Jeroen Krambee, acteur in een van de James Bond films, en dus ook een groot fan vanaf mijn zestiende. Andere Omdat ik dat het leukste vond wat er bestond. En toen ik van de toneelschool kwam, toen heb ik gezegd, ik wil niet veel spelen, behalve in een James Bond film. En dat is gelukt. En nou speelt u in Tula ook, hè? film op Curaçao. Opstandelingenleider, 1795. Als u moest kiezen, wie is uw held? Tula. Veel mensen staan dus uh, te kijken op een afstandje achter een dranghek. Voor wie komt u? Uh, ik kom eigenlijk af voor uh, James Bond, maar ik heb gehoord dat hij niet komt. Wat een teleurstelling. Ik ga naar huis. Ja. <laughs> wij, wij hoorden vanmorgen zoiets op tv, dus we dachten van we gaan hier naar Tuschinski. Even Daniel Craig zien. Maar die komt Nee, ik kom hier voor Daphne Dekkers. Die, die heeft me hierheen gelokt. Echt waar? <laughs> ja. nou, u staat te ver af hoor, u kunt niks tegen haar zeggen. Hoeft ook niet. Nee. Ik zou ook niet weten wat. Heel bekend Nederland komt hier voorbij. Ja, helemaal te glunderen. Ja, echt. <lacht> Wij komen uit het zuiden en dan zie je ze niet allemaal voorbij komen iedere dag. Toevallig in Amsterdam, of speciaal ja. hiervoor? Nee, nee, nee, nee, toevallig in Amsterdam. mogen we mooi mee, dit. U komt voor de bekende Nederlanders, maar heeft u ook iets met Skyfall, met James Bond, met überhaupt met, met die films? Nou Ja, de films zijn altijd wel aardig van James Bond. Ik heb er niet zo heel veel mee, bij iets te veel actie uh, vind ik eigenlijk. Maar uh, de première's omheen zijn uh, leuker, denk ik. <lacht> Wie vond u nou het leukst? Wie? Ja. Yeah. <lacht> Jonathan van uit. Oh ja? ja? Vertel! Ja, lekker ding. Ja. Er wordt hier in stemmen geknikt, geloof ik allemaal. Oké. Okay. Nou, veel plezier nog. Dankjewel. En dan wijst de klok op de buntoren. Zo'n beetje half twaalf aan als de eerste gasten van de gala-première naar buiten komen. Ik gaan even, wilt u een goodie wekken? En de rest er maar één vraag natuurlijk. Hoe was het? Heel erg tof. Echt ontzettend goed. Waarom? Uh, Gavio Bardem was echt een fantastische villain. Echt, ja, ik ben echt helemaal onder de indruk eerlijk gezegd. <laughs> en u kreeg net zo'n mooi tasje? Ja. Al gekeken wat er in um, Er zitten een paar tijdschriften en zo in, maar... Dat moet lezen thuis? Ja, dat, dat zal. Maar ik moet nou heel snel gaan volgens mij. Dus, uh... Oké, okay. avond. Yes. Absoluut beter dan de vorige Dankjewel. keer. Het zit gewoon een beter verhaal in. vorige keer was het alleen maar schieten. Van eerst tot de laatste seconde genoten. Is ja, echt fantastisch. En wat blijft het meeste bij, denkt u? Uh, humor, de actie uh, en de ongelooflijk mooie plaatje. En de hele mooie muziek. Ja, ik ben echt helemaal sprakeloos. Echt een goede film. Ik ben helemaal geen fan. Maar nu wel. Oké. Okay. Ik film. Je hoorde een bijdrage van de verslaggever Rien Kamer... Sprak enthousiaste bioscoopbezoekers. Wilt u nu ook? Vanaf donderdag draait de film overal. in sommige steden en dorpen al woensdagnacht om zeven minuten na twaalf. Inderdaad, 0,07 uur. Tom van Tijk, goedemorgen. Eén goedemorgen. Poetius, Jean-Paul Poetius. Ja. Is dat de revelatie van gisteren? Nou, het was wel erg leuk om te zien. Een jongen van 18 jaar die zijn eerste wedstrijd in de Kuip tegen Ajax speelde. Een doelpunt maakte. Maar ook vooral in de eerste helft indruk maakte. doordat hij de bal durfde te hebben. Wilde hebben. Acties maakte. Natuurlijk lukte nog niet alles. En we moeten het ook nou niet in één keer weer doen. Alsof hier een nieuwe wereldster geboren is. Maar leuk voor die jongen. Leuk voor Feyenoord. En een teken hoeveel goede jonge voetballers er eigenlijk in Nederland nog op allerlei velden rondlopen. Die blijkbaar vrij gemakkelijk mee kunnen met het niveau van dit soort wedstrijden. Het was een... Een spannende wedstrijd. Beide coaches vonden dat ze hadden moeten winnen na afloop. Daar hadden ze allebei wel hun argumenten voor. En dus was 2-2 een gelijkspel uiteindelijk ook wel een hele terechte en goede uitslag. Want Ajax verdiende ook zeker niet gluiperig naar te winnen. Daarvoor speelde de ploeg te weinig naar voren. Een hele ploeg gluiperig te winnen. Want ze speelden wel veel op balbezit, maar veel te weinig met drang naar de goal toe, wat mij betreft. Dus het was een overigens schitterend gelijkmaker van die pellen. Wat een prachtig doelpunt was dat ook nog. Dus 2-2 kon iedereen wel mee leven. En vooral denk ik ook in. Uh, uh, Eindhoven en Enschede en dergelijke, Vitesse verloren ook nog eens, PSV en Twente, uh, ontevreden van het veld, maar staan inmiddels wel ruim, ruim en ver en ver voor, hoor, op al die andere ploegen. Dus die moeten nu echt aan hun inhaalrace beginnen, anders dan uh, heeft het seizoen al uh, in een vroeg stadium nog maar twee clubs over. Oké, okay, en die Pelle kan dus toch scoren, begrijp ik? Nou, blijkbaar wel, hè. En deze was wel heel erg lekker. En natuurlijk kreeg hij wat veel ruimte, vond coach Frank de Boer van Ajax, maar het neemt niet weg dat de manier waarop hij het deed aannam. En uh, ja, dat lukt eens in de zoveel tijd. Hij Zat er heerlijk in op een uh, voor hem ook heerlijk moment. Dus, ja, en nee ik hoor, hoor hier op de redactie dat het ook een heel fijn moment was toen hij zijn shirt uittrok. Ja, dat veel verschillende maar mensen de naar kijken. Nou ook, ja, dat het mag van mij. Ik, kijk naar de, ik ben van de sportafdeling. <lacht> oh, dus oh, ik, oh, constant, oh. ik kijk eigenlijk niet meer naar doelpunten. doelpunt. <lacht> hou ik op met kijken. Vond nog tegenvallen. <lacht> oh, uh, Serena Williams uh, ja. liet zich ook weer van haar beste kant zien. Weet wat scoren is en kan het nog steeds. Ja, Het is ongelooflijk. 31 jaar uh, wint Wimbledon, wint Goud op de Olympische Spelen, wint de US Open en nu met de acht beste speelsters van de wereld staat geen zet af. Het is werkelijk ongelooflijk. Als ze echt zin heeft, is ze zoveel beter dan de andere tennisters in de wereld. Ze staat nooit eerst op de wereldranglijst omdat die anderen veel vaker spelen. Maar het blijft een genot om haar te zien spelen. Het mooiste vond ik dat ze nog zei dat ze veel kansen en punten tot verbetering in haar spel zag op haar 31ste. <lacht> dus dat is hoofdvol voor de concurrentie. Ze gaat nog wel even door. Maar de manier hier gisteren versloeg ze Sharapova weer in de finale. En het blijft ook wel echt een genot om naar te kijken. Haar service en maar ook haar hele spel, haar return. Het is prachtig om te zien. En echt met afstand dit seizoen de beste dames tennisters. En uh, ten damestennis heeft sterren nodig, wordt wel eens gezegd. Nou, dit is er eentje hoor. Serena Williams is echt een hele, hele grote tennisster. Dan het honkbal nog eventjes. De San Francisco ja. Giants hebben de World Series ja. gewonnen. Deden ze dat met overmacht? Ja, die wonnen met 4-0 de finale. Gebeurt zelden in de finale van de World Series. Vier partijen op rij. Vannacht weer in Detroit na verlenging 4-3. Ze hebben een enorme inhaalrace in hun vorige twee uh, play-off wedstrijden moeten maken. Sensationeel dat ze eigenlijk die finale bereikten, maar ze waren in zo'n flow dat met name elke bal die uh, aankwam werd geraakt door de slagmensen van de San Francisco Giants. En het is een uh, unieke prestatie. 4-0 in de World Series van Detroit. En uh, bij ons, ja, het gaat allemaal in de nacht. Het is ver weg. Uh, maar in Amerika, ja, de storm uh, wint het nu natuurlijk even van alles in Amerika. Mm. Maar dit wint het ook wel van heel veel mensen. Dus als het weer weer is opgeknapt, maar aan die kust is het allemaal goed, dan kunnen ze met een mooie intocht San Francisco even op hun kop zitten. Volledig verdiend en voor honkballiefhebbers prachtig seizoen geweest. Prachtig. Tom van Hek, dank je. Joei. Ze zijn eruit, Rutte en Samsom, in hoog tempo en met forse dadendrang. Of dat zo blijft, vragen we zo aan Willem van Meent en Robin Lindschoten. Eerste verkeersinformatie bij de AWB bij zwaan De Ochtendspits die overtreft alle verwachtingen. 300 kilometer oh. uh, Ja, regen in de maandagochtend, dat is natuurlijk een heel slecht nieuws. Op de A15 rust zeker geen zegen, want daar staat nu 20 kilometer file vanuit Nijmegen... tussen Dodewaard en Wadenooien na een ernstig ongeluk. En de A15 naar Europoort, bij Rozenburg 12, ook dat komt door een ongeluk, de rechterrijnstrook is dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. De onderhandelaars zijn eruit. Er ligt een concept-regierakkoord en uh, straks worden de kamerfracties... van de VVD en de PvdA erover bijgepraat. Wij begrijpen dat verschillende fractieleden al druk aan het lezen zijn geslagen. Uh, zes weken geleden, aan het begin van deze formatie... spraken we al eventjes met uh, oud-PvdA-minister Willem Vermeend, die ooit in twee kabinetten zat met de VVD en ook met VVD... Robin Linschoten, die het eerste Paarse kabinet-staatssecretaris was. Ervaringsdeskundige Beiden. Heren, goedemorgen. goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. De afgelopen dagen lekte er al uh, van alles uit. Het hiegepolder, de, de hypotheekrenteaftrek. Uh, wat denkt u? Eerst maar eens bij u beginnen, meneer Vermeend. Uh, bijvoorbeeld, de kilometerheffing zal uh, niet doorgaan. Is uitgelekt ook. Denkt u dat er nog binnen de fractie wordt tegengesputterd vanochtend? Nee, op het moment dat uh, zeg maar de twee partijleiders, uh, Mike Rutte en Dietrich Sands, een akkoord hebben gesloten. Natuurlijk wordt er wel uh, in de fractie gediscussieerd, maar ze komen gewoon naar buiten en ze sluiten een akkoord. Zo gaat dat. Dat zal bij de VVD niet anders zijn, meneer Linschoten? Nee hoor, uh, dat is althans de ervaring uit het verleden. Uh, een aantal punten en komma's uh, zullen zonder enige twijfel nog, uh, nog aangepast worden. Maar ik ga ervan uit uh, dat ook alle fractieleden in de loop van de afgelopen weken... op hun eigen portefeuilles, op hoofdlijnen, al op de hoogte zijn gesteld. En mochten daar hele grote bezwaren zijn geweest... dan uh, zouden de partijleiders dat ongetwijfeld uh, aan de onderhandelingstafel hebben meegenomen. Ja, van wat u tot nu toe heeft gehoord, ondanks de radiostilte, van wat er al is uitgelekt. Wat, wat is uw indruk? Want het is natuurlijk een groot uitdaging... Het ruilakkoord. Hoe komt de VVD er vanaf? Nou, dat moet vanmiddag blijken. Ik heb ook geen uh, voorkennis. Dus wat we de afgelopen dagen hebben gezien is dat met name maatregelen uitlekte rondom de hypotheekrenteaftrek, rondom uh, de zorgtoeslag. Maar dat waren allemaal maatregelen die uh, volledig worden gebruikt om die terug te ploegen in de vorm van een belastingverlaging. De hoogste belastingschijf uh, en de ene hoogste belastingschijf uh, die gaan de komende jaren verlaagd worden. En dat betekent dat die uitgelekte maatregelen dus eigenlijk niet bijdragen aan het besparings bezuinigingstotaal. En ja, we hebben begrepen dat er tussen de 15 en de 16 miljard moet worden bezuinigd. Daar zal een belangrijk deel van de inhoud van dit regeerakkoord op beoordeeld moeten worden. Voor zover ik de krant heb gevolgd de afgelopen dagen is eigenlijk alleen maar de bezuiniging op ontwikkelingssamenwerking daarvan uitgelekt. Dus het overgrote deel van het pakket zullen we hopelijk in de loop van de dag te horen krijgen. En als dat er net zo robuust uitziet als de samenhang van die uitgelekte maatregelen, dan denk ik dat beide fracties daarmee akkoord zullen gaan. Ja, uh, meneer Vermeend, eigenlijk zegt meneer Linschoten... we weten nog niet waar de echte pijn zal zitten voor de bevolking. Uh, het zou dus best nog schrikken kunnen worden. Nou, het is natuurlijk zo, als je kijkt dat je bijna 16 miljard moet omduigen... dan kan het niet anders. Ja, dat de pijnlijke maatregelen in zitten... die mm. zullen onder meer zitten in de zorg, dat kan niet anders... Die zullen zitten in de sociale zekerheid, Ook dat zijn de grootste posten uh, bij de Rijksuitgaven. Die zitten ook waarschijnlijk bij de gemeenten en bij de provincies. Ja. En, en als uh, daar, u zullen dan... daar zullen banen verloren gaan, dat kan niet anders. Oké, okay, banen verloren. Wat ik had wat vragen, als u dan uh, hoort over robuuste maatregelen, uh, uh, geen, geen kleine daden. Uh, waar, waar, waar ziet u dan mogelijkheden, bijvoorbeeld in de zorg of de sociale zekerheid? Nou ja, wat zal gebeuren, dus in, in ieder geval dat in de, in de zorg zeker als het gaat om, uh, als dat gemaakt heeft, wat noemen we dan uh, de care, de, de oudere zorg. Ja, daar zullen eigen bijdragen komen, uh, die worden verhoogd uh, ten opzichte van u. Ja, dat, dat doet pijn, dat betekent uh, inkomensverkoopgrafverlies, uh, maar tegelijkertijd moet het ons wel realiseren. We zullen elkaar niet de mate gaan nemen. Je moet niet hebben dat de een vliest of de ander wint. Dat zal uiteraard een slechte start zijn. Ik denk dus dat uiteindelijk beide partijen naar hun kiezers kunnen gaan. en Zeggen, nou ja, we hebben niet alles gerealiseerd. Dat, dat begrijpt ook iedereen. We hebben elkaar moeten gunnen. We hebben compromissen moeten sluiten. Maar we gaan ervoor. En we kunnen niet anders op dit moment. We hebben een economische crisis. De economie krimpt. Volgend jaar een lage economische groei. Dus ze moeten zo snel mogelijk voor start gaan. Ze moeten nu het moment gebruiken om te zeggen... Kijk eens... Pijnlijke maatregelen, weet iedereen. Maar we gaan nu uiteindelijk uh, gezamenlijk aan de slag blijven. Tenminste via zitten. En meneer Linschoten, Linsch, waar valt volgens u de grote klap? Want dat moet, wat Lara net ook al zei, ergens vandaan komen. Ja, zonder enige twijfel. Dat zal, kijk, dat zal voor een deel bij, bij de overheid in enge zin komen. De uh, ja, Wat er moet gebeuren met gemeentes en provincies. Ja. De grootschalige samenvoeging daarvan. Dat is een efficiëntieslag. Dus een reorganisatie van de Rijksdienst. Maar Willem-Vermeen heeft gelijk. Er zal ook in de zorg op een belangrijke uh, bijdrage moeten worden gerekend. Uh, en het, het mooie van de zorg is dat daar besparingen en efficiëntieverbeteringen uh, hand in hand kunnen gaan met kwaliteitsverbeteringen. Dus ik hoop uh, dat niet alleen het nieuwe regeerakkoord. maar ook uh, de minister van, uh, van VWS erin zal slagen om die combinatie. Uh, het goedkoper en beter maken van de zorg, uh, zal weten te combineren. En ik moet u eerlijk zeggen dat als ik kijk naar de plannen die ik de afgelopen maanden de revue heb zien. Paseren passeren ik daar een hele, een hele positieve verwachting van heb. Hoe ging dat eigenlijk bij de vorming van de kabinetten paars? Blijf nog even met u, meneer Linschoten. In de jaren negentig werd het toen ook zo uitgeruild... Nou, dat was ook uh, af en toe van oud. Uh, Willem van Meet en ik zaten daar inderdaad allebei, uh, allebei bij. En u weet ook dat daar de formatie helemaal niet zo soepel uh, is verlopen als dat uh, nu het geval is. Daar hebben we zelfs een, een, een breuk gehad halverwege de kabinetsformatie, omdat uh, Frits Wolkenstein en Wim Kok uh, het uiteindelijk uh, niet zagen zitten. Dat is gelukkig weer vlot getrokken. En je zag ook dat toen uh, dat regeerakkoord er lag, met voor veel mensen zeer ingrijpende maatregelen, met name ook in de sociale. De privatisering van de ziektewet. De aanpassingen in de WHO. Dat daar dat gewoon veel scherpe commentaren op waren. Maar doordat men die hervormingen gezamenlijk omarmd heeft... zag je dat dat ook uitstraalde op het electoraat. En je zag dan ook dat na zo'n eerste paarse periode de vorige keer... niet alleen er heel veel beleid was gevoerd... maar dat dat ook belang werd door de kiezers. Omdat zowel de Partij van de Arbeid als de VVD... de daaropvolgende verkiezingen wonnen. Hoe belangrijk is het dan meneer Vermeent dat je um, um, relatief nieuwe mensen krijgt die een misschien frisse kijk op de zaak hebben. U was dat misschien destijds ook? Ik, ja, dat klopt. Dat waren wij ook. Toen wel, hè? Ja. <laughs> Toen nog wel, dat klopt. Ja, ah, u belangrijk. klinkt nog steeds nee, goed, hoor. Nee, klopt. dit is heel belangrijk. Uh, het is een relatief jong team als je kijkt. Allemaal veertigers. Uh, Pas ook bij elkaar. En het enthousiasme straat er nog steeds af. Dus dat moet je wel hebben. Je moet gewoon mensen hebben die in ieder geval vrolijk, euh, zover dat kan op dit moment, vrolijk in het leven staan. Die passie hebben. En die ook zeggen: we gaan er met z'n allen wat van maken. Met z'n allen, heel uitdrukkelijk samen. Uh, dat moet zijn, zeggen: samen worden, als het gaat niet werken. Willem Vermint en Robin Linschoten, heren, beide dank weer voor uw commentaar. Dankjewel. Graag gedaan. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Goed, wij laten het Haagse nieuws even voor wat het is. Komen we zo bij terug. Eerst maar eens eventjes naar uh, Amerika. Want een groot deel van de Amerikaanse Oostkust maakt zich op voor orkaan Sandy. Alle media berichten daarover. Volgens de kustwacht kan het slecht worden en zelfs verwoestend zijn. Meteorologen houden er rekening mee dat Sandy de zwaarste storm in jaren wordt. Meer dan 60.000 militairen staan klaar om noodhulp te verdienen. Sandy heeft een enorme energie, zegt de kustwacht op de website van CNN. De New York Times heeft op haar website een kaart gezet... waarop je zowel op de radar, satelliet als geografische kaart kunt zien hoe de orkaan verloopt. Gebruikers kunnen inzoomen en dan kijken hoe hard de wind zal waaien als Sandy aan land komt. Voor New York heeft de krant een interactieve kaart gemaakt... maar daarop evacuatiezones en noodopvang per stadswijk... Op dit moment worden er windsnelheden van ongeveer 120 km per uur gemeten. Door de storm blijven de Amerikaanse aandelenbeurs op Wall Street dicht... schrijft de beursagenaar New York Stock Exchange Euronext op haar site. Het is voor het eerst sinds 11 september 2001... dat de beurzen op een reguliere handelsdag niet open zullen zijn. Na de terreuraanslagen werd de aandelenhandel vier dagen lang stilgelegd. Volgens de beurs kan de veiligheid van de handelaren... door de naderende orkaan Sandy niet worden gegarandeerd. Verwachting is dat de storm in de nacht van maandag op dinsdag Amerikaanse tijd aan land komt. Ja, dan De uh, formatie Nederland staat aan de vooravond van een enorme fusie van gemeenten en provincies, schrijft de Telegraaf. Beoogde coalitiepartners, VVD, PvdA, willen dat er over een paar jaar alleen nog maar gemeenten met 100.000 inwoners of meer zijn. In het conceptakkoord van beide partijen wordt het oude plan om bijvoorbeeld Noord-Holland, Utrecht en Flevoland samen te voegen weer van stal gehaald. Uiteindelijk moet het openbaar bestuur zo omgevormd worden dat er nog vijf landsdelen zijn. De maatregelen hebben grote gevolgen, want nu zijn er nog 415 gemeenten waarvan er niet meer dan 25 zijn die 100.000 inwoners stellen. In de Volkskrant dan een foto van een gigantisch schip. Het is het jacht van Steve Jobs... dat dit weekend in de haven van Alsmeer te water is gelaten. Overleden Apple-baas ontwierp het schip zelf... samen met de Franse designer Philippe Stark. Wat meteen opvalt is de voorkant van het schip. Dat is een uh, enorm raam. Verder ziet het jacht eruit als een soort uh, ja, zou ik zeggen, drijvend betonblok... met een groot luxe dek. En raad het al, de besturing wordt gedaan door een serie iMacs. In de zandduinen uh, van Perth, West-Australische stad... is een nieuwe hagedissensoort ontdekt. De website van Perth Now, een grote afbeelding van het diertje. Het gaat over de Stenotus aura. Uh -huh. Zes centimeter lang is deze hagedis, zeker. Ja, Regen voor vreugde is het niet, want volgens de ecologen die het beestje vonden... kan het een kwestie van tijd zijn voordat deze hagedissoort uitsterft... door oprukkende verstedelijking. En een opmerkelijk berichtje in de Telegraaf nog. In Leeuwarden is een dronken man door de brandweer van het dak gehaald. Hij verklaarde dat hij op het dak was geklommen. omdat hij dan beter bereik zou hebben met zijn mobiele telefoon. Moet even bellen? Ja, maar toen hij eenmaal daar ho hoog zat. durfde hij niet meer naar beneden. Nee, nee, nee. Heeft hij de politie gebeld? Nee, dat weet ik niet. De politie heeft de man wel na gesprek laten gaan. Vond dat wel? Ja. Zo dadelijk, na het journaal van 8 uur, praten wij u bij over de formatie. Op dit moment lezen de verschillende fractieleden van VVD en PvdA het concept regeerakkoord. Straks meer.